En als je momenteel meekijkt op de webcam van uh, CFM, de tolweg 10 naar de Sierra studios en dan uh, zag je mij ook net met een uh, stapeltje A4'tjes. Ja, dat zijn de gedichten van de dag waar ik een keuze uit uh, mag maken, maar... Je maakt het me wel weer moeilijk, uh, Albert-Jan. Kan het niet wat makkelijker of zo? Uh... Nee, nee, ik was, ik was eruit. Maar de... Jij was eruit? Ik was eruit. En heb je ze op volgorde gelegd? Geef eens een hint. Nee, niks. Er uh, zijn drie tranentrekkers en één uh, serieus. Ja, ja, ja. Nee, dat zie ik inderdaad. Ik laat het graag aan jou. Ik denk er nog heel even over na. Denk je over na? Dus zometeen om uh, kwart voor vijf doen hoor je het resultaat. Maar wat gaan we nog meer allemaal in het uh, derde uur doen? Nou ja, Pit Report schuiven we even door. Want uh, hoe heet het, uh, de Q3 zitten we nu in. En met nog, nu nog een dikke vijf minuten te gaan. Maar de sessie was weer afgevlakt met een rode vlag. Als gevolg van een crash wederom van Raikkonen. Die heeft ook geen gelukkig weekend daar in Monza. Dus dat wordt allemaal even iets, iets later. Ik denk tegen de klok van half vijf. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En uh, deze week hebben we Toppie in de aanbieding. Uh, Toppie is een prachtig, als je de foto's ziet, prachtig beestje. Maar hij heeft natuurlijk nog wel een, een goede baas nodig. Nou, het gedicht van de week blijft nog even een verrassing. En uh, dat om kwart voor vijf. Dus tegen half vijf pit report. Uh, we hebben nog uh, ander nieuws. Uh, en het heeft alles te maken met uh, uh, de organisatie rond de Formule 1 volgend jaar hier in Zandvoort. En met name met de NS en ProRail en de gemeente Bloemendaal. Ik zou zeggen, uh, en uh, we gaan wellicht als we tijd hebben, we nog even vooruitkijken naar het KLM Open. En dan hebben we het over Golf. Die wordt van 12 tot 15 september in Amsterdam verspeeld. Uh, en wellicht nog een stukje, kort stukje sport, kort. Maar daarover later meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En je kan weer kijken, want ze waren even uit de lucht. Maar de webcams doen het ook weer. Uh, dus blijf kijken en blijf luisteren. Ook het derde uur naar nou, je enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Via ZFM-live kijk je live mee. En hier is een plaatje uit de Franse slag. Ja, daar hebben we het over. Uh, Al de liefste, samen met uh, Paul de Leeuw.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 Mijn dag gegeven. Dit heb fini, niet de jour de chance. Hier wat weer te hoog, chakra, chemin En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. En misschien zie ik hier ooit nog. Ja, dan dus zitten we nog even naar uh, Q3 te kijken, Albert-Jan. Wat me overvalt, dat al die auto's nog even richting, uh, richting de start gingen. Die hoopten nog dat ze rooit konden rijden. Maar ze kwamen net een uh, paar seconden te kort. En eigenlijk de enige die uh, door uh, kon, uh, zeg maar, dat was al de nummer 1. Leclerc, dus uh, dat kan ik alvast uh, verklappen. Dus ja, daarover straks uh, veel meer in de Pit Report hier bij CFM. Eerst gaan we nog even een uh, plaatje draaien... speciaal voor uh, collega Albert-Jan. Fox the Fox, Precious Little Diamonds. <laughs> Just little diamonds Tot zover deze echte disco-klassieker van Fox the Fox. En de Precious Little Diamonds. Ja, Voor de mensen die straks even de camera's gemist hebben. Je kan gewoon weer live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. We gaan het hebben over de NS. Ja, en over de gemeente Bloemendaal en met name Overveen. Als de NS meer treinen inzet tijdens het Formule 1 weekend volgend jaar... dan moet de overlast zo min mogelijk zijn voor omwonenden aan het spoor in Overveen. De gemeenteraad van Bloemendaal staat als één blok achter die boodschap. Alle aanwezige raadsleden namen afgelopen week een motie aan... om de wethouder met die boodschap op pad te sturen. Meer treinen is prima, maar alleen als de overlast niet of nauwelijks toeneemt. Wethouder Henk Wijkhuizen noemde daarbij als voorbeeld het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor. Een tweede boodschap die de wethouder meekreeg is dat de hogere frequentietreinen alleen tijdens grote evenementen mogen rijden. Het mag niet structu geen structureel karakter krijgen, zoals bijvoorbeeld op alle zomerse dagen voor strandtoeristen. Deze evenementen mogen alleen aangewezen worden in overleg met de gemeente Bloemendaal. Omwonenden maken zich zorgen omdat ProRail spreekt van het opschroeven van het aantal treinen tussen Haarlem en Zandvoort naar 24, uur per, eh, naar 24 per uur. 12 heen en 12 terug. Daar moeten het spoor dan wel eerst klaargemaakt voor worden. Wijkhuizen wijst erop dat het nog lang niet zeker is of die 24 treinen per uur er komen. ProRail heeft daar nog geen geld voor. De omwonenden zijn ook bang dat die treinen in de eerste Formule 1 weekend van mei 2020 harder gaan rijden. En dus meer geluid maken omdat ze niet hoeven af te remmen voor een stop op station Overveen. Ook maken de Overveeners zich druk om de leefbaarheid in het dorp... omdat de spoorbomen bij de overweg in Overveen... nagenoeg het hele uur gesloten zullen zijn. Ook is de vraag of de hulpdiensten er dan nog wel overal snel bij kunnen zijn. Ook de overlast hiervan moet van de gemeenteraad tot een minimum worden beperkt. Wijkhuizen moet met de aangenomen motie onder de arm... naar het volgende overleg met Zandvoort en ProRail slash NS om zich daar hard te maken voor de wensen van de gemeenteraad. Ook moet hij een overleg treden met betrokken partijen... en zo aandacht vragen voor de leefbaarheidsproblematiek... tijdens de Formule 1 voor zowel de bewoners aan het spoor... als de aan- en omwonenden van het doorgaande wegen in Bloemendaal. Wordt vervolgd. Dus die treinen die gaan ook sneller en dan 24 treinen. Nou, ik moest er even een plaatje bij zoeken... en toen kwam ik op deze. Ja, opzij, opzij, opzij.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 We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een, een andere keer misschien, dan blijven we maar slapen. Wij hebben dan als onze technas. Maar zijn we, zijn we, zijn, nogal, want we zijn van al, want wij zijn laten. verlaten. Nou en hebben het je een paar zijn. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. op zee, op zee, op zee, maar blijven wat maar zwaar. Wij hebben ongelooflijk de haas. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast de land. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 En de lot praten, nog achter tot zien, zou je het je goed. je goed. Opzij, opzij, opzij, opzij, zij op opzij, zijn, opzij, zij op opzij, op zij, op zij op zee op zij, opzij zij op opzij op zij, opzij opzij op opzij op zij, opzij opzij op opzij op zij, opzij opzij op opzij op zij, opzij, opzij op opzij op zij, opzij opzij op opzij op zij, opzij opzij op opzij op zij, opzij opzij op opzij op zij, opzij opzij op opzij zij. Maak pas, maak pas, maak pas, wij hebben een ongelukkig Opzij, opzij, zij op op zij, want wij zijn Hasseland, wij hebben maar een paar minuten tijd. Het berichten over de treinen draaiden we deze van uh, Herman van Veen. Volgens mij hoorde ik ook een trein uh, daartussendoor. Uh, kan het geloven wel? Oh, dat was die, ja. Dat was die, hoor. inderdaad, Herman van Veen. En uh, opzij, opzij, opzij. Zes minuten voor half vijf. Goedemiddag en welkom uh, bij Salvat op Zaterdag. En de maandagmiddag voor als je naar de herhalingen uh, luistert. En meekijken met de webcams, je zijn er weer. www.zfm-live.nl dus dat geldt voor Sean ook in België daar. Je kan weer gewoon live meekijken. En Jacques was dat. En Ain't Nobody. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we hebben net een hele rare kwalificatie daar op het circuit van Monza gehad. En waarom een rare kwalificatie? Nou, uh, ik mis eigenlijk Max, uh, albert -Jan. Ja, klopt. Nou ja, Max uh, was, was duidelijk. Hè? Hij ging al niet eens van start uh, bij, uh, bij Q1. Nou, dat is duidelijk. Hij start morgen uh, achteraan uh, als uh, laatste. Maar dat zal wellicht... Te maken hebben met een tactische zet van Red Bull. Uh, want zoals jij ook uh, terecht opmerkte, kan in ieder geval niet van achteraan gereden worden. <laughs> Dat is een, Dat... een flauwe opmerking ja, natuurlijk, nee, maar okay, maar, goed. Uh, maar goed, even een hele korte samenvatting van de kwalificatie. Formule 1-coureur Charles Leclerc stapt, uh, start morgen in de Grand Prix van Italië van pole position. De Monagasc werd in zijn Ferrari 0,039 seconden sneller dan de Brit Lewis Hamilton. Max Verstappen, zoals gezegd, werd laatste. Voor Verstappen stond er weinig op het spel in de kwalificatie... want de coureur van Red Bull moest door een eerdere motorwissel... sowieso achter in het veld starten. Zijn kwalificatie was al snel voorbij. Door autoproblemen kon hij in de Monster geen tijd neerzetten. De kwalificatie kende ook een vreemd einde. Alle coureurs gingen in de slotfase nog naar buiten... maar alleen Leclerc, die al, uh, uh, die al de snelste was... en Sainz, waren op tijd om nog een ronde te kunnen rijden. Kijken we even dus naar het algemeen uh, klassement. So Charles Leclerc morgen vanaf Pool om tien over drie. Uh, gevolgd door Lewis Hamilton. En Op de derde plek Valtteri Bottas. Vier, Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo op vijf. Hoekberk op zes. Carlos Sainz zeven. Alexander Albon toch keurig op acht. En we hebben nog meer. Lens troll op negen. En tien, Kimi Raikkonen. Uh, dus dat dus zijn de eerste tien die morgen om tien over drie van start gaan... op het circuit van Monza. De race is natuurlijk live te volgen... via de diverse sportkanalen. En nogmaals, de race begint om tien over drie. En Max start uh, als laatste... Uh, zelfs achter Robert Kolbika. He? Maar het is, het is <lacht> verder nog allemaal even onder voorbehoud. Want er kunnen hier en daar nog wat uh, wijzigingen zijn. Omdat meerdere teams uh, wisselingen hebben aangebracht. Uh, of de appara uh, apparatuur hebben aangepast. Waardoor ze wellicht nog een gridstraf kunnen, uh, kunnen krijgen. Maar één ding is zeker. Max vanaf plaats 20. Dankjewel Albert-Jan, ik zeg toppie. Oh ja, dat brengt ons uh, ook meteen bij het uh, dier van de week. Zodanig uh, naar de volgende zonnige plaat. Hier is Luca.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 Had que En dat te je geen mens bent. En dat contrati contigo ja Ik no me haces bien, todos quieren saber, weet te quiero con locura. Mis amigos dicen que wat no me haces bien, todos quieren saber, ik moet doen. Ik weet Vandaag een beetje wisselvallig weer hier in Zandvoorts. En dan spreek ik voor de zaterdagmiddag, graadje of 17. En dan weer een bui en dan weer het zonnetje. Nou, het zonnetje scheen net even, dus vandaar Roos, solar en uh, Luca. Ja, het is tijd voor een uh, dier van de week. En hij heet Toppie. Toppie is mijn naam, een Jack Russell van één jaar. In mijn eerste jaar zijn mij, uh, zijn mij helaas weinig sociale vaardigheden geleerd.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 Als mijn baas hier goed mee, uh, mij goed mee gaat trainen en veel tijd aan mij gaat besteden... moet het hopelijk in de toekomst beter worden. Ik ken de hondentaal niet. Mijn mensen moeten mij hier goed voorbij begeleiden. Zodat elke nieuwe kennismaking die ik heb met honden een, een positieve is. Als ik deze begeleiding niet krijg, dan kan ik uitvallen naar andere honden. De bench is voor mij mijn eigen veilige plek. Hier verwacht, uh, hier verwacht dan ook de met rust gelaten te worden. Het is ook heel belangrijk dat deze open uh, op een rustige, beschermde plek staat. Als ik namelijk te veel prikkels krijg, uh, als ik in de bench zit, kom ik niet tot rust. Het is voor mij belangrijk dat ik begeleiding en training krijg. Hier zijn ze in het asiel al mee begonnen, maar dit is natuurlijk nooit hetzelfde als in een thuissituatie. Daarom verwachten mijn verzorgers van mijn nieuwe eigenaren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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook ik, Toppie, zoekt een thuis. Dankjewel, Bertjan. Dus ga voor Toppie of andere leuke dieren naar het uh, Kennerme aan de Keesomstraat, nummer 5. Hier in Zandvoort. En ik weet zeker, zij weet het. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt: je moet er weer eens uit. Het ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten.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 John en ik deed even lekker mee met deze van uh, Tino Martin. En zij weet het. Heerlijk. Hè. En zo gaan we op naar, uh, als het goed is, ik zeg het even onder voorbouw. Entertainment for You met uh, Fred. Ja. Want hij is weer terug van vakantie. En hij zou er moeten zijn zo dadelijk na vijf uur. Goed. Uh, wat gaan wij doen? Ik, ja, ik, De KLM open. Ja, en ik kijk bewust even. Het KLM open, golftoernooi dat, dat vindt volgende week plaats. En dat is ook zo'n groot evenement waarbij ook het, de, de, de site events een belangrijke rol spelen. Je zag het voor, vorige week, als ik keek op Frank keek, heb je natuurlijk ook een heel groot site-programma. En dat zal natuurlijk tijdens onze Formule 1 uh, volgend jaar ook een rol gaan spelen. Ik denk, ik begin even over het KLM, want het is de honderdste keer, dus de Lustrum. En wat, wat zij er dan aan doen om, om uh, niet naast de golf ook nog een ander programma aan te bieden, zowel voor milieuvriendelijkheid als om het entertainen van de gasten. Allereerst, 14 Nederlandse golvers zijn verzekerd van deelname... aan een honderdste KLM Open. Tien pros en vier amateurs hebben een plaats verdiend in het historisch toernooi... dat van 12 tot en met 15 september op de International in Amsterdam plaatsvindt. Dat worden er mogelijk nog twee meer. Een aantal heeft zich geplaatst als winnaar van de nationale golfcompetities. En sommigen hebben een wildcard gekregen van toernooidirecteur Daan Sloter. Eh... Uh, dan hebben we natuurlijk... Wie zijn er dan? Die heeft een paar namen zonder compleet te zijn. Joost Luiten doet uiteraard mee. Twee keer gewonnen. Maarten Lafever, Wil Besseling... Dylan Boshart, Jans Vermeer. En onder de amateurs hebben we Bob Geurts... Kiet van der Weelen en anderen. En het sterke deelnemersveld aan dit toernooi... duidt al op een bijzondere editie van het KLM Open dit jaar. Om het nou nog feestelijk te maken... bieden KLM, ING Private Banking en American Express... Op donderdag 12 september de KLM Open Live Party aan met optredens van Maan, Roel van Velzen en Bent en Jeroen van den Boom en Bent. Met een toegangsticket voor het KLM Open Live Party zijn bezoekers vanaf 4 uur welkom en is het mogelijk om voor de optredens rond te kijken op het KLM Open. Tickets voor het KLM Open Live Party zijn gratis. De registratie is verplicht want het aantal tickets is beperkt. Optredens starten om 7 uur en registreren kan via de ticketverkoopshop. En na het KLM Open Live Party van die donderdagavond... zetten ze het feest op vrijdagavond voort in de Village. Van 7 uur tot 11 uur kunnen bezoekers genieten van optredens... van de coverband Bluckweed, DJ Frank Abbas, DJ Funk Fink... en geen betere afsluiting van een mooie dag golf... op de 100e editie van het KLM Open. En daarnaast gaat het KLM Open samenwerken met partners KLM en ING Private Banking... de strijd aan tegen single-use... Plastic. Tijdens de 100ste editie van het KLM Open wordt voor de eerste keer geen plastic waterflessen aan het publiek verkocht. Ook de spelers en vrijwilligers ontvangen een herbruikbare fles, die in de baan op meerdere punten gratis te vullen is met water. Een tip voor wellicht de organisatie van de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort. Zo is het. En uh, krijgen we de KLM open ook weer terug, of niet? Uh, voorlopig uh, niet. En uh, wie zie ik hier binnenkomen? Hij is er, Fred. Hij is ja. er, maar het sluit niks uit. We uh. Wellicht dat de KLM open nog een keer op de kennen wat beeld gaat worden. Dat zou mooi zijn. Fred, hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Hey. Hey, goedemiddag. Fijne verkoop Heel goed. Nou, daar gaan we het straks over hebben natuurlijk, uitgebreid met uh, Fred. Maar eerst gaan we nog even één plaatje draaien voor het uh, gedicht van de dag... De ogen aan Jim Clark. En uh, de plaat die we daarvoor draaien, dat is deze van uh, Billy Paul. En het gaat over uh, me en Mrs. Jones. Me en Mrs. Jones. We gotta thing Go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 you by playing a favorite song Me and Mrs., Mrs. Jones Mrs. Jones Mrs. Jones Mrs. Jones We got a thing going on We both know that it's wrong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 And so, and so, you are me and Mrs. Mrs. Jones.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 Dat was het verhaal van Me Mrs. Jones. Ja, dit weekend staat Sanford in het teken van de historische Grand Prix. En ook ons mooie gedicht, nou ja, mooie. Het heftige gedicht van de dag staat in het teken van de historische Grand Prix. We gaan terug in de tijd, we gaan terug naar Jim Clark. En we hebben een ode aan Jim Clark. Geboren op 4 maart 1936 in Kilmarney in het mooie Schotland. Dat stond op die dag in de lokale krant. Hij werd twee keer wereldkampioen en dat was ongekend toen. Begonnen als schapenboer, maar al gauw een, met het roemruchtige Formule 1 Lotus Team on Tour. Zijn eerste Grand Prix was die op 6 juni 1960 in Zandvoort. Helaas, door motorpech werd de droom op een podiumplaats in de 42e ronde vreed verstoord. Zijn eerste podiumplaats behaalde hij tijdens de Grand Prix in Portugal. Derde. Achter Bruce McLaren en winnaar Jack Brabham. Oogste hij hiermee in zijn eerste Grand Prix jaar veel bijval. Hij sloot zijn eerste jaar in de Grand Prix af als elfde in de ranglijst. De naam Jim Clark werd een vaste naam op de deelnemerslijst. In het jaar 1963 won hij zeven van de tien races... werd dat jaar voor het eerst wereldkampioen... en van de coureurs de prezes. In 1964 wint Jim Clark drie Grand Prix's... waaronder die van Zandvoort, tot op de dag van nu ongehoord. In het jaar 1965 wint hij zes Grand Prix's... hij wordt voor de tweede keer wereldkampioen... Hij zal het nooit meer overdoen. Ook wint hij in dat jaar de 500 van Indianapolis... en schrijft daarmee ook in Amerika geschiedenis. In 1966 was niet zijn beste seizoen. Slechts één overwinning. Hij wordt het seizoen zesde overall. In 1967 won hij vier Grand Prix, werd derde achter Holm en Jek. Toch knap in een lotus, ook wel genoemd de bereidende benzinebak. In 1968 was het al niet veel anders. Slechts één Grand Prix-overwinning... op het circuit van Katayama in Zuid-Afrika. Zijn laatste overwinning. Zijn laatste inning. Jim Clark kwam later dat jaar om het leven... tijdens een ongeval op Hockenheim in een Formule 2. Een groot coureur en een mooie carrière passé. Een kapotte band... Een afgebroken naaf. De oorzaak is dat op heden een blanco paragraaf. Jim Clark, de beste autocureur van zijn tijd. Hamilton, Vettel en Max traden in zijn voetsporen. Ook zij zullen de naam Jim Clark nog vaak moeten aanhoren. Een gentleman driver was zijn bijnaam. En Jim, Jim zijn voornaam. Uh, het gedicht over uh, Jim Clark, de auto aan uh, Jim Clark. de we deze van Earth, Wind, Fire en uh, Fantasy. Ja, vorige week vroeg ik nog aan uh, collega Albert-Jan... heb jij die Fred hij ooit nog eens gezien? Ja. Ja, nou, nou. Maar hij, uh, hij is toch nog uh, teruggekomen. Goedemiddag, Fred. Ja, Goedemiddag. <laughs> hoeveel, hoeveel jaar ben je weg geweest, uh, ja, jongen? Uh, <laughs> nou, om precies te zijn, uh, wat is het, 49 uh, weken minder... Uh... Dus drie. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Ja, ja. dus een hele, hele titel, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Maar uit het oog, maar niet uit het hart. Nee, zeker nee. niet. Nou, nee. nee ja. want uh, je bent gelukkig weer uh, terug op de honk. Ja, ja, ik heb uh, vorige week nog eventjes meegelaten natuurlijk. Hè. De bom is gebarsten. Dus, uh. De bom is gebarsten. <laughs> ja, nou, nu, nu, helemaal. nu helemaal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, we hebben er alweer een paar voor je neus uh, weggedraaid. Ja. Maar waarschijnlijk is er nog voldoende over voor vanmiddag. Ja, zeker. En dat, uh, ja. Om te beginnen gaan we dadelijk uh, straks bellen met uh, Monique Hegen over haar nieuwe single. Ik heb even niet alles bij de hand. En, oh, mooie uh, titel. Ja, ja, ja. Uh, ja, dat is een hele mooie titel. <lacht> <hè>? <lacht> oh, snap ik het weer niet. Nee, <lacht> uh, ja, ik weet het niet. En Bob Overberg gaan we ook eventjes uh, bellen over zijn uh, single Laat het Verlangen. En uh, de heren van Storm die gaan we ook eventjes bellen. En jij laat me vliegen. Dus ja, en we krijgen nog uh, bezoek uh, Andries van den Brink die komt hier om, uh, om 6 uur oké, okay, even, even, even, je hebt een uh, speciale website in uh, ja. de, de lucht ja, ingeschoten ja, dat is uh, www.zfmartiesten.nl ongelooflijk ik ja. had, uh, even uh, opgekeken, maar wat een artiesten heb jij al de revue laten passeren uh, in jouw programma uh, dit, uh, dit, dit is een kleine compilatie van de, van de foto's die ik uh, heb, uh, alvast heb geplaatst, zeg maar ja. er zijn er nog veel meer Oké. Okay. Nog één keer. Hoe was de titel van die website? ww.zfm, oftewel zfmzandvoort.nl. Of Top. nee, zfmartiesten.nl. Ik zeg zfmzandvoort Zfm. ook. Dat natuurlijk ook. Zfm, nogmaals zfmartiesten.nl. Ja. Klopt dat? Ja. Nou, hartstikke leuk. Kunnen mensen daar ook reacties op kwijt? Kunnen ze ook reacties op kwijt? Kunnen verzoekplaatjes aanvragen van alles en nog wat. Grandioos. Alles is mogelijk. Top. Helemaal geweldig. Nou, of dat jij eh, buiten Nederland was. waren ook vier gezinnen buiten Nederland. Polloppos. Heb je daar wel eens uh, van gehoord? Ee, ik heb er wel eens van gehoord. Ja, ja nou, ja. Die, waren, die waren wekenlang op uh, televisie. Waaronder de familie Rutte. En ja. Die zijn morgen in Haarlem. En ja. die hebben heel veel contacten met uh, Nederlandse uh, zangers. Ja, ik weet niet of je daar uh, bekend mee bent. Nou, ik weet wel. Roy, die heb ze geloof ik uh, vrijdag uh, in, uh, in de studio gehad. Ja, Johan mijn, uh, Kettenburg. Jan Kettenburg, ja. Nou, die, die gedraaid, hebben we net al gedraaid. Jammer, dan. Maar hij treedt <laughs> ook op met uh, Ramon Sandbergen. Dus misschien is het wat om uh, te kijken of je wat van uh, Ramon uh, kan draaien. Ja. Het is een kleine tip... Ja, Doe je er nee, niet meer bemoeien? Het, het is het ik, ik bemoei me overal mee, dat ja, weet je toch? Ik, ik heb, uh, ik heb uh, van alles op het oog. dus Oké, okay. nou Top. ja, die treedt in ieder geval uh, morgen op uh, in Harlem uh, bij uh, de Pannenkoeken Paradijs. Paradise, ja, heel ja, moet je opletten, want uh, er zijn een hoop uh, pannenkoekenhuizen hier oh, in, de, in omtrek. Dus, uh, <laughs> Nee, maar dit is het paradijs. Uh, okay. Zo is het nou, van drie uh, tot zeven. En daarna is er ook nog een uh, festival, dus uh, voldoende activiteiten al daar. Zometeen uh, op de radio ook uh, voldoende activiteiten bij Fred. Ja. Heel veel plezier, Fred, en fijn dat je er weer bent. Ja, heerlijk. En wij zijn er uh, volgende week weer, AJ. Ja, zeker weten. Oké, okay, tot volgende op, week. En bedankt is voor het werk verstrekening, toch of niet? Zo ja, is nou, het. Oké, oh, oh, oh, dag. Ja. Exactly. Okay. Ja, doei. doei, doei. doei.